Surrounds us Every nation All around us Sing forever young Singing songs Underneath the sun Let's rejoice In the beautiful game And together At the end of the day We all sing When I get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 I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. And it cuts like a Decision and cursed pride. I kept my love for her, like. Ik ben uren bezig, ik ben uren bezig. Ik ben uren bezig, ik ben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 care and never leave you. But if that someone ever hurts you, you just might need a friend to turn to. And I'd do anything for you. I'll give you up if that's what I should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 Oh so hard. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De twee Nederlandse activisten die vastzaten in Israël... zijn in Turkije aangekomen. Samen met de andere activisten kregen ze in Istanbul... een helder ontvangst. Na een overnachting in een hotel en controle in het ziekenhuis... vliegen ze vandaag naar Nederland... Maandag werden de Nederlanders met zo'n 700 anderen opgepakt door de Israëlische marine... ...omdat ze probeerden hulpgoederen over zee naar de Gazastrook te brengen. In Chili is een zoektocht aan de gang naar Joran van der Sloot. Die wordt verdacht van een moord in Peru. Alle hotels in het noorden van Chili worden gecontroleerd. Van der Sloot wordt ervan verdacht dat hij zondag in zijn hotelkamer in Lima... ...een Peruaanse vrouw van 21 heeft gedood. Toen haar lichaam werd gevonden was Van der Sloot al doorgereisd naar Chili... Amsterdam neemt vandaag afscheid van de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog met de tram en bus als ze een OV-chipkaart hebben. Bij de metro gold dat al langer. Ook kunnen reizigers nog een loskaartje kopen. Na Rotterdam is Amsterdam de tweede vervoersregio die helemaal is overgestapt op de OV-chipkaart. Autofabrikant Ford stopt dit jaar met de productie van het merk Mercury... De eerste Mercury rolde in 1939 van de band om het gat te vullen tussen Ford en het veel duurdere merk Lincoln, dat ook tot het concern behoort. Maar de laatste jaren werden niet veel Mercury's meer verkocht. Eerder stoten Ford al de merken Jaguar, Land Rover en Volvo af. Paul McCartney heeft in het Witte Huis opgetreden. Hij kreeg daar van president Obama de Gershwin-prijs, een belangrijke Amerikaanse oeuvreprijs voor muzikanten... McCartney zong een aantal nummers van de Beatles, waaronder het liedje Michelle voor de vrouw van de president. Het weer, eerst nog lokaal kans op mist. Verder wordt het een zonnige dag met langs de kust mogelijk wat bewolking van zee. Het wordt 17 tot 22 graden. De komende dagen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.